Dit is Ridderadio. Ik komt dat het geluid uh, zuiver is. Dat jullie me goed kunnen verstaan. Het is na acht uur. De moet nu schakelen. Het is acht uur, hè? Het is dus huisje nooit voorbij. Ja. Nou, nou, goedenavond, lieve mensen. Nou, op Riddler het klijdt ook goed, zegt Linda. Nou, dan is het in orde, hè? Dan lopen allebei de streams, nou. Hallo, lieve Linda. Linda is ook weer terug. Nou, dan is het goed, hè? Nou, goedenavond lieve mensen. Maar lieve mensen, het is vandaag zaterdag, als ik het goed heb 9 mei 2015, vanavond gaan we als oudste uitzenden, donderdag neemt het programma op. We gaan vanavond een beetje teken van moederdag. Op de achtergrond hoor je wat uh, moederdagmuziekjes. Maar mijn stem zal het wel, uh, zal het wel overheersen in elkaar. Dan zit ik natuurlijk dichter bij de microfoon. Nou, het is weer van hout zonder webcam. En jullie mogen gerust weten. Toen ik begon met mijn Radio, toen heb ik die webcam aangeschaft. Toen zijn we met die webcam begonnen. Dus ik wist gewoon niet beter dat dat het er allemaal bij hoorde. Maar ja, het geluid werd de laatste tijd steeds slechter. Dus ik heb gewoon met, uh, uh, met uh, Adrie gevraagd. Adrie, Adrie had voor vorige keer al voorgesteld aan mij om mijn eigen stream te gaan nemen. Dezelfde stream, stream als Ridder Radio. Om dan toch in ieder geval het geluid te Hoe ging het allemaal met bambussers? Dat, dat was vroeger allemaal gratis, maar nu werd het een betalende uh, stream. En als het dan de betalende stream uh, wordt, dan, uh, dan, werd, dan werd, het gewoon, uh, werd het gewoon te duur. Dus zodoende, maar daarvoor werd ook de kwaliteit eigenlijk steeds slechter. Want ze gaan je natuurlijk op een gegeven moment dwingen om te betalen, want dan, dan kost het minder. Nou, en dan heb ik een eigen stream. Alleen de, de consequenties die eraan was, waren dat er geen webcam was... maar ik voel mezelf eh, toch een stuk bevrijd dat er geen webcam is. Dat klinkt misschien wel heel vreemd, want je, je, je zit de hele tijd naar me te kijken. Ik zit een beetje te lullen de hele tijd en jullie zien niks anders als in beeld... wat er zo'n beetje hier bij mij in huis uh, loopt. De kat op tafel, kinderen komen binnen en nu ben ik weer in de, ga ik weer in de anonimiteit... Jullie kennen me allemaal natuurlijk. Maar dat vind ik persoonlijk. Dit past bij mijn karakter. Geen webcam. Dat past bij mijn karakter. Ik ben in ieder geval ach, geen ego-tripper. Ik wil niet per se in beeld. Uh, ik wil alleen maar... mijn boodschap uitdragen... dat jullie, jullie iets te vertellen hebben... als ik wat te vertellen heb. En dit vind ik gewoon... Uh, dit vind ik gewoon ontzettend uh, leuk om te doen. Klotje zei van de week tegen mij van... nee, ben je niet bang dat het je luisteraars gaat kosten? En dan zeg ik van nee... want toen ik vroeger bij RIN heb ik nooit een webcam gehad. En die... Uh, en toen had ik soms wel 50 chitters. Dus daar heeft dat niks mee te maken. En, en, en dat is natuurlijk ook zo... daar is het gewoon zo... Uh, vind ik het gewoon fijn. Ik ben blij dat uh, Donner het met me eens is... Want Donner zegt altijd, het gaat om het woord wat je brengt, maar niet om, om hetgeen wat je ziet. Is een beetje, kijk maar, wil uh, Desiree... Je kunt, uh, maar wil Desiree, bij wijze van spreken, via webcam uitblijven, zenden. Kan ze gewoon. Dan gaan ze gewoon via Bambussens uitzenden. En dat kan uh, Ploink ook. En dat kan... Uh... Uh, hoe heet het? En dat kan iedereen. maar het mooie is, dat ik via de microfoon van de, uh, van, de, microfoon van de webcam, zet ik uit. En de webcam staat niet aan. Maar die zit in mijn laptop geprogrammeerd. Dat heeft Adria allemaal gedaan toen. Dus die microfoon pakt nu het sterkste signaal. Ook radio. Die hebben allebei. De microfoon is de HD webcam 2 uh, CP2. 7 uh, Maar ik hoef geen webcam Webcam plaats op de site zetten Zegt uh, Dirk Verspringende, maar waar heb je daaraan je, je hebt er eigenlijk niks aan Weet je waar het leuk voor is Als ik eens iets wil laten zien aan jullie Of als ik eens iets wil uh, tonen Dan is het wel makkelijk Maar ja, ik kan ook altijd nog via uh, uh, Bambusters inloggen Dus dat is geen probleem Maar laat het maar lekker zo ik vind het fijn, donderdag ik mijn programma op. Dus dan weten jullie dat je het ook na kunt luisteren. Daar zal hij me wel een linkje voor geven. Dat heb ik jullie vorige week trouwens al allemaal lang gestuurd. Welke link jullie moeten gebruiken om mijn programma na te luisteren. Nou, en dan is het toch gewoon compleet. Toch, dacht ik, ik zie jullie toch ook niet. Uiteindelijk is het zo het beste. Jullie horen me praten, jullie kennen me allemaal. Er waren heel veel mensen die me nog nooit gezien hadden. Toen zal ik naar mijn programma luisteren. Dus jullie, degenen die nu luisteren, kennen me allemaal persoonlijk. Dus waarom die, uh, die uh, foto? En ik hoef nou niet, je kan in mijn naast, van de zomer goed eten. Is. Ook in mijn blote body, kan ik gaan ze uitzenden. Het is niemand die het ziet, toch? Ik denk dat het ook wel iets heeft. Als ik nou een wijntje drink, dan zien jullie het niet. Dus je ziet niet hoe zo'n dat ik ben. Dan zie je dat ook niet meer. Het is, het Ja, dat wil ik niet zien, nee. Ik heb te lang haar. Dan nou moet de tijd ik gaan af Ik ben een kloosjaar geworden dan, Coco. Je gaat je eigen toch niet verwaarlozen, hè? Dat, dat moet je nooit doen, hè? Maar ik kan het me eigenlijk best voorstellen, hoor. Want als ik zie dan daar naar het overlijden van Ad... dat ik eigenlijk nu pas weer begint te leven. Nu begin ik weer dingen ding, zin te krijgen... Uh, maar meer plezier weer in dingen uh, ik ben weer met dingen bezig ik heb vandaag ik heb de kamer veranderd uh, ik heb de kamer vandaag uh, veranderd ik heb, uh, Linda heeft het al gezien hè? de televisie staat nou daarachter in de kamer waar mijn schoorsteentje stond en op dat schoorsteentje stond de foto van Ad van mijn moeder en van mijn schoonmoeder daar stond Ad zijn op in een spiegel boven, er hingen allemaal de schilderijtjes van de familie omheen. Nou, ik heb het veranderd. Nou, staat het schoorsteentje midden in de kamer. Een euro met Deur om erop als de foto, een foto van mijn moeder en van zijn moeder. Daar staat hij tussenin. Staan mijn dingen met rozen op, mijn vaas met roosjes. En nou heb ik weer alles vol met de, met de familiefoto's hangen aan die, op die hele muur. De klok is verzet. Nou, die loopt nog steeds, Linda. De klok loopt nog steeds. Uh, daar, loopt, daar loopt nog steeds de klok en, uh, alleen hij loopt, hij loopt achter maar dat maakt niet uit dan moet ik die slinger een keer goed olieën. en dan is allemaal omhoog draaien dat die iets korter wordt slinger en dan gaat de slinger sneller en dan gaat de klok ook sneller dus het is allemaal uh... dit is ook zo we Webkens zijn voor trippers. dan dacht ik, kijk weet je wat het is dat dacht ik vanmiddag aan Linda. Ik liep zo buiten. En toen dacht ik, ik heb geen webcam. Maar als je eigenlijk goed nagaat. Ik ben nooit niet zo van, uh, hoe heet het? Maar toen ik, toen ik met die Farmer Radio begon. Toen zei Adrie het beste is. Als je een goede microfoon pakt. Dan moet je zo'n webcam pakken Nelly. Dan heb je ook duidelijk geluid met die CE270. Maar toen is die webcam eigenlijk geboren. Maar bij Ridder Radio, daar zende ik ook uit... maar dan konden ze me ook niet zien. Dus de mensen die daar naar me luisterden... die konden me ook niet zien. Nu ook nog steeds niet. Linda heeft weer maar geen rood haar. Nee hoor, Linda heeft mooi lang haar. Of ze moeten ze vandaag geverfd hebben. Dat kan natuurlijk. Maar lieve mensen, zoals ik tegen jullie ook... Ik zeg, ik wil jullie eerst natuurlijk vanavond... allemaal weer een hele goede hafd toewensen. En dat doe ik natuurlijk in deze... natuurlijk aan. Aan Jan en natuurlijk aan Digitek, natuurlijk aan Donner, aan Ine natuurlijk, aan het Kattenmeisje, aan Krijn, aan Linde en aan Posje. Tevens wil ik natuurlijk de operators van de beide zenders, zowel van Pharma als van Rid Radio, een hele goede avond toewensen. wensen. En ook de luisteraars die op dit moment zitten te luisteren via Rid Radio allemaal een hele goede avond. En de mensen die luisteren, ook via Fama, ik zou zeggen jullie allemaal een hele, hele goede avond. Laten we er gewoon een komende uurtje, een gezellig uurtje van maken, of uh, twee uurtjes, een gezellig avond van maken. Net als ik ook vertel, ik heb wat gedichten van Ria Lips van Moederdag. En ik heb natuurlijk ook, uh, ze heeft wel blond haar, maar ze is niet dom. <laughs> ze, is, <laughs> ze is geen dom blondje hoor, Linda. Maar ik heb eerst beginnen natuurlijk met een moederdagverhaal. Moederdagverhaal, dat is best wel een heel leuk verhaal. En dan ga ik even naar jullie voornemen. Elke keer, één keer in het jaar, mogen moeders niks doen. Puntje, puntje, puntje, puntje. Morgens al heel vroeg, zit Wouter bij Mieke op het. Ze oefenen samen het versje dat Mieke op school heeft geleerd. Het is een versje voor moederdag. Als mama straks wakker wordt, gaat ze het opzeggen. Even de plaat omdraaien en de muziekje op de achtergrond. Al, al hoor je er niet veel van als het maar een muziekje is. Het is een verversje van moederdag. Als mama straks wakker wordt, gaan ze het opzeggen. Eén keer in het jaar mogen moeders niks doen. Eén keer in het jaar zijn alle moeders blij. Eén keer in het jaar krijgen ze de allerdikste zoen. En één keer in het jaar zijn alle moeders vrij. Wouter vindt het heel moeilijk, maar hij doet heel erg zijn best. Waarom zijn de moeders vrij? vraagt hij. De moeders moeten altijd poetsen, antwoordt Mieke. En afwassen en stofzuigen en strijken. Maar vandaag niet. Vandaag doen de vaders en de kinderen alles. Maar papa poetst ook, zegt Wouter. Hij was de borden en de ramen. Vooral de ramen vindt Wouter leuk. Altijd heel leuk, want dan mag hij meehelpen met de tuinslang. Dat is waar, zegt Mieke. Maar mama doet het allermeeste. En strijken kan papa niet. Hij strijkt alles scheef, zegt mama. Zullen wij ook poetsen? stelt Wouter voor. Dat is een goed idee, zegt Pieken. Dan is het echt moederdag. We gaan eerst poetsen en daarna maken we ontbijt en dan roepen we mama en papa. Ze gaan heel zakjes naar beneden. Want papa en mama... Mogen niks merken. In de keuken zetten ze eerst twee stoelen voor de aanrecht. Mieke klimt er bovenop. Ze wijst naar de hoek van de keuken en zegt Wouter, geef die grote emmer eens aan. Wouter sleept de emmer naar de stoelen. Mieke tilt hem in de gootsteen en draait de kraan open. Wouter klautert ook op de stoelen. Ze laten de emmer vollopen lopen en doen er afwasmiddel in. Heel veel, zodat het lekker schuimt. Wat gaan we eerst poetsen? vraagt Wouter. De keuken, antwoordt Mieke. En ze springt op de grond. Uit het gootsteenkastje pakt ze een grote borstel en een vaatdoek. Ze geeft de vaatdoek aan Wouter. Zelf maakt ze de borstel flink nat... ...en wrijft ermee over de tafel. Wat moet ik poetsen? Vraagt Wouter. Ik ga eerst borstelen, zegt Mieke... ...en dan doe jij het met, je doekje, met het doekje na. Wouter dompelt de vaatdoek in de emmer... ...en springt ook van de stoelen. Er valt een grote plas... ...een grote plens water op de grond. Ik ga eerst de vloer poetsen, zegt hij. Wouter gaat op zijn knieën zitten... Hij begint over de vloer te vegen. Weet je wat, zegt Mieke, we zetten de emmen op de grond. Dan kunnen we nog beter poetsen. Kom Wouter, je moet me helpen. Samen gaan ze weer op de stoelen staan en beginnen de emmen op te tillen. Die is zwaar, zegt Wouter. Ze, moet, ze moeten flink tillen, maar het lukt. Zet, ze zetten de emmer eerst voorzichtig op de rand van de aanrecht. Nou moet de emmer op de stoelen, zegt Mieke. Ze pakken de emmer weer vast, maar hij is veel te zwaar. Het gaat allemaal, het gaat helemaal en hij gaat helemaal scheef. Niet doen, roept Mieke. Wouter laat van schrik los. Mieke kan de emmer niet meer houden en een enorme klap valt hij op de grond. Al het water stroomt door de keuken. De kinderen kijken met grote ogen naar de vloer, die ineens onder het schuim zit. Dan horen ze iemand de trap afstampen. Oei! fluistert Wouter. Met een ruk trekt papa de keukendeur open en blijft met open mond op de drempel staan. Wat gebeurt hier, roept hij. We poetsen, zegt Wouter, voor moederdag. Zou jullie dan nou wel een gek worden? Mieke begint te huilen en roept. Alle moeders zijn vrij, daar poetsen wij. Oh nee, kreunt papa. We ruimen alles op, snikt Mieke. Vooruit, naar de kamer, schreeuwt papa boos. De kinderen rennen door het schuim naar de keuken uit. En maak je voeten droog, goed papa. Anders kan ik zo nog een keer beginnen, in de kamer. In de kamer gaan Wouter en Mieke heel stil op de bank zitten. Naar een tijdje komt papa. Ik heb de hele keuken wat drie keer moeten dweilen, moppert hij. Waarom doen jullie zo raar? Voor de moeders, zegt Wouter. Papa snapt het, maar hij is nog steeds boos. Ja, ja, roept hij. En daar maken jullie er zo'n puin op van. Dan kunnen de moeders het weer opruimen. Maar vader heeft het toch opgeruimd, zegt Wouter. Papa zucht, dat is waar. Laten we nou maar een lekker ontbijtje maken voor mama. Even later gaan ze in optocht naar boven. Papa draagt een blad met thee en broodjes. Mieke... Mag de suikerpot vasthouden en Wouter het ei. En Wouter het ei. Dat is een verrassing, roept mama. Maar wat was dat ook voor een kabaal? Papa kijkt even naar Wouter en Nieke. We hebben de keukensopje gegeven, zegt hij. Ja, roept Wouter stralend. We hebben gepoetst, omdat het woensdag is, roept Mieke. En samen met Wouter zegt ze het versje op. Dan vertelt papa wat de kinderen in de keuken hebben uitgesproken. Mama moet heel erg lachen en vraagt, wat doen jullie met vader? Heb je dat dan, zegt, vraagt Wouter. Nou en of, zegt papa. Over een paar weken, dan zijn alle vaders vrij. En moet mama de keuken dweilen. Oh nee, zegt mama, want ik sluit jullie van tevoren op in je kamer. Echt waar? Vraagt Wouter met een benauwd gezicht. Nou en of, zegt papa, dan stoppen jullie in een grote kooi met een emmer sop. Met een emmer sop, dan mag je je kooi schoonmaken. Wouter slip begint te trillen, maar Mieke begint te gichelen. Ik wil niet in de kooi met sop, zegt Wouter. Gekkie, zegt Mieke. Papa maakt een grapje. Zo is dat, zegt papa. Maar ik wil wel net zo'n mooi versje als jullie van mama hebben gemaakt. Wouter begint. Eén keer in het jaar mogen vaders niks doen. Eén keer in het jaar zijn, vader, zijn alle vaders blij. Maar verder weet hij het niet meer. Hij rent gauw naar papa en slaat twee armen om zijn nek en roept... Een dikke zoek. Nou, dat was heel mooi, hè? Ik zie dat uh, Plonk inmiddels ook binnengekomen is. Goedenavond lieve Plonk. Dus zo zie je... Dat was een heel, jullie zagen het erbij al hangen, hè? Toch? Toen to, to, to, de kinderen met je emmer bezig waren... Dat, ik, toen ik dat aan het lezen was... Ik had het eerst uitgeprint, Toen ben ik het gaan lezen... Nou, ik zag de bui al hangen, <laughs> toen ze begonnen met die hemmer, ik oh-oh. Maar dat was nou echt, echt dus een mooi verhaal, hè, voor kinderen, hoe genozen dat, dat ze kunnen denken, hè. Ja, morgen heeft is, morgen is dan moederdag, ik wil haar al voor de vakantie, heeft hij, aan want dan bracht hij, hij zou veertien dagen thuis geweest voor de vakantie, bracht hij al iets mee, had hij gemaakt op school, voor Linda, voor uh, Erika. En euh, nou, morgen vroeg heb ik tegen Wilfred gezegd. Dus dan, dan morgen vroeg zei dan kom ik er maar uit. Zeg tegen Wilfred en dan gaan we een uitje koken voor jullie mama. En een koffie zetten. En dan gaan jullie met jullie mama verrassen morgen vroeg bed. ja, dat moet de vader met ze uh, samen doen, hè. Linda, ik heb net jouw laatste stukje bak op. Vanmorgen hebben we niet aan de werken aan. Ik een stukje op en ik heb er straks nog een stukje op en morgen waar zijn nou we zijn ze bovenaan weer aan het doen ze breken zowel de boel aan boven we zijn er geen buren maar hebben oh, ze, <laughs> ze kunnen allemaal tekeer gaan ja het was lekker Linda Morgen heb ik feesttaart. Ja, halle ben ik alweer thuis. Hallo. Met de politie, nou ja, weer iets nieuws. Kijken, wel iets. Even we kijken wie het eigenlijk heeft. Kom in de je Nou, ze bel nog wel een keer. Nou, dan is het alleen maar goed, hè? Toch? Het is alleen maar goed. Van je moeder alleen. Nou, dan ga ik eens even kijken wat ik vanavond dus met jullie uh, door ga nemen. Dan dus ik ook zeggen, we staan een beetje vanavond het, uh, het, uh, in het teken van Moederdag. Dus ik heb ook wat Moederdaggedichten van Ria Lips opgezocht. Die je natuurlijk ook gaat uh, doen. En dan ga ik eens even kijken of ik eens iets spiritueels kan gaan doen voor jullie. Even kijken. Dat is ook altijd wel leuk, hè? Jullie horen me nog steeds, denk ik. Ik ben alleen van mijn, uh, van mijn dingetje af. Even kijken. O, een gesprek met God. Dan we dat eens gaan kijken. Mede, Mede, Mede, Zorgen steeds naast de rustla. En vaak aan mijn ziek bent de zee. Toen ik groot werd mijn schat en ouderlijk huis ging verlaten, wist ik dat jij iedere dag voor me bad en vaak niet van zorgen kon slapen. Ik heb me Ik ga een stukje voor gaan lezen met jullie van, en dat heet, het boek heet Een ongewoon gesprek met God en het, en het tweede hoofdstuk is Een nieuw gesprek met God. En dan ga ik het eerst in ongewoon gesprek met God en een nieuw gesprek met God. Dan wil ik even een voorwoord even voorlezen, dus de inleiding. Je staat op het punt een buitengewone ervaring mee te maken. Je staat op het punt een gesprek met God te voeren. Ja, ja, ik weet het. Dat is onmogelijk. Je denkt waarschijnlijk, of heb geleerd te denken, dat zoiets niet mogelijk is. Je kunt tegen God praten, natuurlijk, maar niet met God een gesprek voeren. Ik bedoel, God zal niet terugspreken, toch? Tenminste, niet in de vorm van een gewoon alledaags soort gesprek. Zo dacht ik eerst er eerst ook over. Maar toen overkwam mij dit boek. En dat bedoel ik letterlijk. Dit boek is niet door mij geschreven. Het overkwam mij. En terwijl je leest, zal het jou ook overkomen. Want wij worden alle naar die waarheid geleid waarvoor we openstaan. Mijn leven was waarschijnlijk een stuk gemakkelijker geweest als ik dit alles voor me had gehouden. Toch was dat niet de reden waarom mij dit is overkomen. En welk ongemak het boek mij ook zal opleveren, zoals van huidingskennis te worden beticht en oplichter of hypocriet te worden genoemd, omdat ik voorheen niet naar deze waarheden heb geleefd, of erger nog een heilige te worden genoemd. Ik kan niets doen om het proces nu nog te stoppen. Ik wens dat ook niet. Ik heb de mogelijkheden gehad om, dit alles, om van dit alles afstand te doen. Maar ik heb daarvan afgezien. Ik heb besloten vast te houden aan mijn instinct. Mij over deze stof verteld en eerder dan aan, aan wat de wereld mij erover zal vertellen. Mijn instinct vertelt mij dat het boek geen onzin is. Nog het overspannen relaas van een gefrustreerde spirituele verbeelding. Of in eenvoudig weg de zelfrechtvaardigheid van een man die mijn leven wenst te verdedigen. Oh, ik, ben al deze, ik heb aan al deze zaken gedacht. En aan ieder ding. Daarom heb ik een paar mensen dit boek al in manuscriptversie laten lezen. Ze werden erdoor gehaakt. En ze helden En ze lachten om de vreugde en de humor ervan. En hun leven, zeiden zij werd erdoor veranderd. Ze stonden aan de grond genageld. Ze voelden zich gesterkt. Velen zeiden dat ze erdoor veranderd waren. Toen wist ik dat dit boek voor iedereen was bestemd en dat het moest worden gepubliceerd, want het was een prachtig geschenk voor iedereen die werkelijk om de grote vragen van, van het leven geeft en antwoorden verlangt. Voor iedereen die een zoektocht naar de waarheid is aangegaan, oprecht vanuit hun hart, verlangen vanuit hun ziel, open van geest, en dat zijn wij in feite bijna allemaal. Het boek behandelt de meeste, zo niet alle vragen die wij ooit hebben gesteld over leven en liefde over doel en functie daarvan, mensen en relaties, goed en kwaad, schuld en zonde, vergeving en verlossing, het pad naar God en de weg naar de hel. Alles. Hij bespreekt zonder omwegen seks, macht, geld, kinderen, huwelijk, scheiding, leven, werk, gezondheid, het hiernamaals, het verleden, alles. Het onderzoekt oorlog en vrede, kennis en onwetendheid, geven en nemen, vreugde en zorgen. Het leidt naar het concrete en het abstracte, het zichtbare en het onzichtbare, de waarheid en de onwaarheid. Je zou kunnen zeggen dat dit boek Gods laatste woord over de stand van zaken is. Al zullen sommigen daar moeite mee hebben. Met name zij die denken... Dat God 2000 jaar geleden is gestopt met praten. Of dat hij sindsdien alleen nog maar heeft gecommuniceerd via heilige mannen en vrouwen. Of met iemand die 30 jaar eredivisie, 20 jaar eerste divisie of minstens 10 jaar zaterdag amateur heeft gemediteerd. Ik val onder geen van bovengenoemde categorieën. De waarheid is dat God met iedereen praat. De goede is en de slechte, de heilige en de schelmen het ongetwijfelde en ongetwijfeld met ons allen daar tussenin. Neem jezelf bijvoorbeeld. God is in jouw leven op talloze wijze tot je gekomen. En dit is er een van. Hoe vaak heb je niet die oude beginregel gehoord? Als student als de student klaver is, zal de leraar aan hem verschijnen. Dit boek is Onze leraar. Al, al kort nadat deze stof mij begon te overkomen, wist ik dat ik met God sprak, direct, persoonlijk, onweerlegbaar en dat God mijn vragen beantwoordde. In directe verhouding tot mijn begripsvermogen. Dat wil zeggen, ik ontvang antwoord op een manier en in een taal waarvan God wist dat ik het, dat ik het kon begrijpen. Dit verklaart goed deels de informele stijl van dit schrijven. En bij gelegenheid de verwijzingen naar materieel uit andere bronnen of eerdere ervaringen uit mijn leven. Ik weet nu dat alles wat mij ooit in mijn leven is overkomen tot mij is gekomen van God. En dat werd nu samengetrokken, samengebald in magnifiek een volledig antwoord op elke vraag die ik ooit heb gehad. Geleidelijk aan besefte ik dat, een boek, dat er een boek ontstond. Een boek dat voor publicatie was bestemd. Mij werd specifiek verteld tegen het eind van de dialoog in februari 1993 dat er drie boeken zouden ontstaan van zondag tot zondag en drie op een volgende jaren. Daarvan zou het eerste boek hoofdzakelijk persoonlijk onderwerpen behandelen, gefocust op de uitdagingen en de mogelijkheden binnen het leven van een individu. Twee, zou het tweede boek een meer globale onderwerping op ge geopolitiek van metafysicus niveau behandelen. Zoals uitdaging waarvoor onze wereld staat. En derde, zou het derde boek de universele waarheden van de hoogste orde behandelen en de uitdagingen en de mogelijkheden van de ziel. Dit is de eerste van de drie boeken, voltooid in februari 1993. Voor de duidelijkheid wil ik benadrukken dat ik met de hand, dat ik het met de hand uitschrijven, dat ik bij het met met de hand uitschrijven van deze dialoog de woorden en zinnen heb geaccentueerd of tussen aanhalingstekens geplaatst, die op bijzondere indruk maakten als Godse uitriep. Ten slot wil ik opmerken dat ik, nadat nou ik de wijsheid van dit werk talloze malen heb herlezen, mij in zeker, zeker zin schaam voor het leven dat ik heb geleid. Voor de vergissingen en de verkeerde daden. Waaraan ik mij herhaaldelijk schuldig heb gemaakt. Voor de schandelijk gedrag en bepaalde keert. Ik heb ontdekt dat ik nog steeds eh, leren moet. Juist vanwege de mensen in mijn leven. Ik bied iedereen mijn verontschuldigingen aan. Voor de traagheid van mijn leren. Niettemin word ik door God aangemoedigd. Mezelf vergeving te schenken. Voor mijn falen. En niet in vrees en schuld te leven. Want altijd, maar altijd te proberen en te blijven proberen. In het licht van een, grote visie, van, van een grotere visie te leven. Ik weet dat God dat voor ons allen wenst. Nou, dat was het voorwoord. Ik ga eerst eens even kijken wie er op dit moment. Uh, binnen is gekomen. Ik zie dat Colinda uh, uh, inmiddels binnen is gekomen. Goedenavond, lieve Colinda. Ook jij welkom natuurlijk. Leuk dat jij er ook bent vanavond. Maar ja, dat zijn gewoon uh, dingen. Nou, dat is al het boek. Ik ga er dadelijk wel uh, uh, verder over lezen. Ik ga nou eerst even een ander muziekje opzetten. Een beetje geluid op de achtergrond, dat vind ik wel gezellig. Dan moet ik nog een keer een, een, een versoenlijk cassette een waar ik mijn cd'tjes aan moet kunnen draaien. Hè? Amalia Rodriguez, kom nu. Straks op het einde, en dan ga ik nog een keer moederdag uh, erdoorheen er uh, jagen. Nou, het geluid is nog steeds goed, denk. Het geluid is al nog steeds goed, denk. Dat is gewoon een onbetaalbare vriend. Dat is mijn zoon, hè? Ja, dat is mijn zoon, hè? dat weten jullie. Hè? Dat is mijn... Uh, mijn, mijn uh, ja, heb ik het gevoel dat ik zijn moeder ben, hè? Mijn kind doet alles voor zijn moeder, hè? Niemand laat zijn eigen kind alleen. Dat is ook typisch, aan, hè? Dat jij aan die muziek zat te denken. Weet je wat het is, hè? Je zegt wel, je krijgt uh, gelijk, uh, weet je uh, ik weet nog goed een ad geopereerd moest worden. Oma! Nee, het is geen verloren zoon, nee, het is geen verloren zoon. Kom maar. Uh, we hebben weinig contact, maar als ik hem nodig heb, dan is je. Ik heb hem een maandagavond, want dan hadden we, hadden we de uitzending gehad, maandagavond. En iedereen zat weer te mekkeren van dit is de, je hebt dit en je gaat stottert en je doet dit en dat. En ik heb gelijk om negen uur aan Adrie een mailtje gestuurd van lieve Adrie, kun jij zo snel mogelijk voor mij voor een eigen stream zorgen. Want het is tien keer niks meer. En ik kreeg gelijk na nou diezelfde avond een mailtje terug, ik ga ervoor zorgen. En uh, de andere dag kwam ik van boodschappen doen en toen keek ik even in mijn mailbox. En dan had hij net gemeld, van nou ik heb alles in huis. Bel me maar, want dan kan ik, gelijk, uh, dan kan ik hem gelijk installeren. Dus uh, nog geen 24 uur naar de rand... Dan had ik mijn eigen stream al. En dan uh, is het gewoon goed, hè? Nou, en dan heb ik een ridderstream. En van mijn stream staat nu deze voor elkaar op de... En dan kan, heeft de operator... Van Ridderradio, daar weet ik van Dred. Dus Dred, als jij nou luistert, dan ik, ik heb jouw telefoonnummer opgeschreven. Dan ga ik jullie binnenkort bellen. En dan zou de operator, die kan iets doen, dat ik de, zowel de Ridderchat als de Phammerchat neven elkaar kan zetten. Oh, die heeft gisteren voor de eerste keer gereden in een 50 kilometer autootje. Ja, als je brommer kan rijden, als je een brommercertificaat hebt, dan uh, kun je in zo'n 25 kilometer autootje rijden. Hè? Als je een brommercertificaat hebt, dan mag je daarin rijden. Hè? Maar als je een rijbewijs hebt, ik weet niet of jij je rijbewijs hebt. Ik heb voor dat ik het is alleen maar fijn. Het rood gevaar. Het rood gevaar. Jan en op moet al lachen. Hij denkt er gelijk bij het rood gevaar. Oh, je bommerijbewijs, Ja, dan, dan mag je het, hè? Van de week kregen we een... Uh, uh, uh, er was ook een, een, een, uh, ook een uh, oude duivenmelker die was ook overleden. Was jaren ouder als at. En die was ook overleden. En dan hadden wij een kaartje naartoe gedaan. En dan kreeg ik gisteren zo'n zo herinneringsprintje. En dat was best wel heel erg leuk. Dat was helemaal anders. Elk kind had daar zijn eigen bewoording op geschreven. Ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben. De nacht was om me heen, als een deken warm en zacht. Alsof me niets kon overkomen, gaf ik me over aan de nacht. En toen was daar een zee van licht, waarin zij zich bevond. Ik zei haar naam en was ontroerd, toen daar mijn moeder stond. Mijn kind, alles komt goed, was alles wat ze zei. Was het een droom? Ik weet het zeker. Ze zorgt nog steeds voor mij. Ja, Erika heeft hem ook gewoon zo gekregen. Het huis is leeg. De ziel is eruit. Nooit meer is zo definitief. Mijn gevoel verdrinkt het weten. Waar ik ook zoek, ik zal je nergens meer vinden. Jouw lijden is voorbij en ik heb nog een lange weg te gaan zonder jou. Dag, mijn lieve Ma. Stop de tijd. Ik wil haar niet vergeten. Er is zoveel dat ik al lang niet meer weet. Hoe het was toen ze nog leefde. Hoe haar stem klonk, wat ze deed. Langzaam glijdt ze uit mijn leven. Alleen met mijn ogen dicht zie ik haar nog even vormen. En dan vervaagt ook haar gezicht. Deze is een hele mooie. Ik zou aan iedereen willen zeggen, die nog een moeder heeft. Wees iedere dag nog dankbaar dat ze er is, dat ze nog leeft. Dat je haar hand nog vast kunt houden. Geniet nog van haar lach. Houd hem in je herinnering. Ook voor jou komt eens de dag dat je, wanneer je wakker wordt, denkt... Wat was, het? Wat was er ook alweer? En dan stort heel je wereld in, want je moeder is er niet meer. Ja. Dat was ook een mooi gedicht, hè, Maria. En dan zeg je wel dat, dat, dat boek over God, hè, dat ga ik dadelijk nog uit lezen, maar. Dat God dat toen dus Ik weet nog goed toen wij in het ziekenhuis waren geweest. En toen moesten wij moesten beslissen of dat wel, at wel of niet geopereerd moest worden. En toen zei ik ook, al heeft hij maar één kans, die 1%, één, één dan moeten we die, moeten we die grijpen. En toen zei ik ook tegen. toen zei ik, toen ik het ziekenhuis ging, toen zei die dokters van, ik weet gewoon dat die, dat, dat die operatie gaat lukken. Dat weet ik gewoon. Maar toen was ik thuis en toen was ik kaarsjes aan het branden. Ik weet nog goed dat, uh, in de tijd dat we altijd intensief lang in, in, in, in, in, in, in� het ziekenhuis. Ik geloof er wel 200 kaarsjes gebrand, dat was niet meer waren. En toen was ik thuis en ik ging de frietpannen schoonmaken terwijl, eh, want dan ga je dingen zoeken, hè, waar je iets te doen hebt, hè. En toen was ik aan het. Uh, toen dacht ik bij mij, ja, dan heb ik wel met de grote bek gezegd, daar in het ziekenhuis. Als het geopereerd mag worden, dan red je het. Maar zou het ook wel zo zijn? En toen kreeg ik echt, een, toen hoorde ik echt een stem tegen mij praten. Nilly, je moet eens wat meer vertrouwen in mij hebben. En dat was echt goed die dat mij sprak. Je moet eens vertrouwen in me hebben. Nou, en inderdaad. Hij is er ook doorheen gekomen. Dat we hem niet hebben mogen behouden Dat is een ander verhaal. Maar die operatie, dat, die was toen geslaagd. En toen heeft hij toch nog een half jaar bij ons mogen zijn. Zes maanden. Maar dat is toch typisch eigenlijk, hè? Dat kreeg ik ook echt hoor. Daar hoor ik gewoon. En ik weet nog goed toen dan niet uit het ziekenhuis lag. Toen ze met die hersenvliesontsteking in het ziekenhuis lag. Dat ze helemaal apathisch was, weet je wel. Want ik had de foto's van de kinderen meegenomen. En toen zei ze ja. Kijk, ze net naar, nou, zei ik, wel moet ik, met die, wel moet ik nou mee, dat ken ik niet. En toen reed ik naar huis, naar België, en toen zei ik tegen onze lieve neer... Lieve God, in mijn vorig leven, want dat wist ik, hè, want daar heb ik dat boek ook over geschreven... heb je mijn kind afgenomen, doe dat me in dit leven alsjeblieft niet aan, want dat kan ik niet aan. Zeg maar wat ik moet doen, maar doe me dit niet aan. En toen kwam er een heel blauw licht, net dat blauwe licht van zwaailampen, weet je wel, van de ziekenwagen en van de politiewagen... Ik kwam zo over een motorkap. Helemaal motorkap. Helemaal blauw. Met een blauwe licht. En toen wist ik, voelde ik. Het komt goed. Heb ik mij nog ook niet meer druk gemaakt. Dat was, dat was een antwoord. En dat heb ik nou ook als ik zorgen heb. En ik doe mijn ogen dicht. En ik zie dan een blauw licht. Dan weet ik dat het goed komt. Je zit er, er ook, hè? Dus dat is heel typisch, dat blauw licht is, voor mij altijd een positie. Mensen gaan mij een vraag stellen en ik stel die uh, vraag in mezelf. Ik zie dat Plunk ook weer terugkomt, zijn batterij is weer opgeladen. Ik vraag geen rijkdom in mijn leven. Of het moet rijkdom zijn van geest. Maar die wordt pas na veel verdriet gegeven. Als het donker in ons leven is geweest. Ik hoef geen luxe dingen. Om me duidelijk te maken. Hoe fijn het leven hier op aarde is. Ik heb zoveel om voor te leven. Zoveel dat ik ook mis. Ik hoor niet thuis in deze wereld. Ik voel me angstig. Ver... Een angstig verdwaald kind, dat hoe het ook probeert te overleven, nog steeds de moed daarvoor niet vindt. Oh, hij heeft eens gehad, zegt de Poink. toen je overvallen werd. Ja, zijn ja, gedichten van Rilke, hè? Ja. Laat het laat het verleden toekomst worden. Geef, geef me een nieuw begin. Het was er gewoon wat u me gaf. Pas toen het weg was, zag ik in, van wat, wat mij aan rijkdom was gegeven. Het dronk pas tot me door. Hoeveel geluk ik heb gehad toen ik het weer verloor. Maar er kwam ook een blauw licht tussen hem en de overvaller. En die vluchtte toen weg. Ja, het, dat schijnt toch. Dat blauwe licht. Dat is echt dat blauwe. Van de, waar hier naar Fama Radio staat. Dat blauw. En dat, dat licht zo over mijn motorkap. dat ging dat, dat, van, van Tilburg naar, uh, naar België. Daar woon ik toen, hè. Ja, ik ben blij met mijn eigen stream. Nou ja, daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Toch? maar alleen maar voor jullie hè? Kijk, ik ben er voor jullie hè, niet voor mezelf. Ik ik hoor er niks van. Of ik moet hem in een koptelefoon gaan kopen, want die allebei we willen had allebei een multi gehad, maar dan kan ik hem eigenlijk wel horen hè. Dan steek ik hem in de. Ja, dus dat is natuurlijk altijd. Koken zit, ik ben echt kapot van binnen. Vertel. We gaan even jou ondersteunen nu. Even de plaat omdraaien. ik ziekenschap blijft grotendeels ook nooit niet weg. Even tijd voor mijn onderdanen. Voor mijn onderdanen. Moeten we maar horen. Oh. Ik vind het best wel lekker zo, zo heb. Dan mogen jullie gerust weten. Uh, ik vind het echt mooi. Oh, dat is ook niet goed. Dat klopt die even, ik zie. Ik heb een knopje gedrukt. Even kijken of het nou goed is. Ik denk al wel eens voor kinderen een stemmetje. Nee, als je weer niet goed. En ze over nu opzetten. Want nu staat hij wel op de goede toeren. Ik had, dat, dat ben ik dan weer, hè? Net, uh... ja. En 5 tieren. kun je lachen, Ja, nou doet het. Dan nou is hij weer goed. Maar ja, ik was dat bidprentje uh, ook daar kreeg even lezen wat tegen was dat best wel leuk. Maar dat was een goede jaar. Ik zou iedereen willen zeggen die nog een moeder heeft. Houd ze in ere, zolang je ze nog hebt. Heb jij nou die Stream al, donder? Heb jij de Stream al? Ja, dat was ook helemaal volk. Hey, Theo is ook binnengekomen, zie ik wel. Goedenavond, lieve Theo. Welkom in het huis der verderf. Het huis In het huis der verderf. Moet je mij nou horen? Ah. Ah. Binnen in het huis. Aan het huisje wel tevreden. Zo zal ik het maar doen, hè. In het huisje wel tevreden. Ik voel me daar helemaal ontspannen. Dat hou je niet meer. Mee. Even kijken, ik zal in de kaartjes pakken. Dat was best wel leuk. Dat is wel eens een goede tip, hè? Maar als iemand. Uh... Oh, hij was drie jaar ouder als Atzakpa. Want hij was van 37 en Ad was van 40. Dus hij was van eh, 1937. En als, eh, die vrouw had het volgende geschreven. Theo, mijn maatje, je hebt je, altijd, je hebt je strijd gestreden. Ik moet nu verder zonder jou. Je blijft voor altijd in mijn hart omdat ik heel veel van je hou. De, dikke kus, Tony. Doe de groeten aan allemaal. Speciaal aan Dion. Toen zag ik dat hij ook zijn, zijn, zijn schoonzoon was. Pas niet zo lang geleden overleden. Bedankt voor alles, pa. Ik zal je nooit vergeten. Ik hou van je. Dan zal je heel erg missen. Je bent voor altijd in mijn gedachten. Doe Dion heel veel groetjes van Dit mij, Radio. lieve opa, dag lieve opa, slaap zacht, groetjes Brit. Lieve opa, ik hou van jou. Pas geleden is papa overleden en nu jij. Waarom? Ik zal het heel moeilijk zonder jou krijgen. Toch moeten we hier afscheid nemen. Maar je zal voor altijd in mijn hart blijven. Rust lieve opa, Sven. Lieve pap, lieve opa van de duifjes. We zullen je missen, maar vergeten zullen we je nooit. Dikke kus van ons allemaal. En dan vier kruisjes, Jolanda, Rini, Max en Jana. Lieve opa, je was al zo lief voor mij, Max. Lieve opa, ik wou jou niet, ik wou niet dat je dood ging. Kusjes van Jelle. Wij danken u voor de belangstelling en het overlijden van mijn man, onze pap en opa. U is dat ook leuk, hè? Als... Uh... Almas na boord. Lisboa, de Naskasus Frans, de Tours, Portugansa, Tours, Norlego. Nee, er is geen webcam meer en ik vind het heerlijk. Ik kan nou weer zijn wie ik ben, zoals ik vroeger was bij Ridderadio. Hè, 15 jaar heb ik uitgezonderd, zend ik nu al uit, hè? Nee, niet liegen, hel. 10 jaar. Ik zend nu 10 jaar uit, hè? Waarvan zeven jaar zonder webcam Ze, of acht jaar zonder webcam? En dat is natuurlijk best wel, uh, wel fijn, maar nou kan ik vind, ik vind, kijk, jullie weten vroeger. Toen ik nog, voordat ik in mijn spirituele groei kwam. En, in, en misschien hebben mensen daar ook wel iets aan. Vooral mensen die nog in een spirituele groei zitten. Zullen daar best een stuk erkenning in vinden. Maar toen ik vroeger nog niet in mijn spirituele groei was. En dat is ook wat ik ook schrijf in mijn boek. Toen ik mijn boek geschreven heb. Ik liet nooit niemand bij mij binnen. Dus met andere woorden. Als iemand dan bij mij aan de deur kwam. Dan mocht niemand bij mij binnen. Maar ik liet ook niemand binnen in mijn hart. Dat was van mij en van mijn kinderen en voor Ad en niet voor, en voor, en voor mijn moeder. En verder voor niemand. En mijn kinderen Ad en mijn, mijn, mijn moeder, die mochten in mijn hart. Verder kwam er niemand in mijn hart. Ik had wel heel veel kennissen, maar er was niemand die in mijn hart mocht komen. Maar bij mij mocht ook niemand binnenkomen. Uh, dat. Uh, uh, er mocht ook niemand bij mij binnenkomen. Dus iemand bij mij aan de deur kwam, die zogenaamd op de koffie wilde komen. Dan ging ik met zijn vrouw twee uur aan de te staan te praten. En dan had ik vroeger nog niet eens als ze binnen wilde komen. Mijn privé was mijn privé, daar had niemand niks mee te maken. Dan ga je op een gegeven moment in je spiritueel groei komen. Dan sla je je balans helemaal door. Dan heb je, gooi je de deur open voor iedereen. Iedereen mag bij je binnenkomen. komen. Iedereen mag zo, zo, zo, zo. Dat is natuurlijk ook al die tijd gegaan. Maar nu vind ik het toch weer heerlijk om toch weer in, in, in, in, in, in, in deze sfeer zo te zitten. En met Zigo had het niks te maken, want ik heb met Ari Zigo uitgeprobeerd van de week. Zigo aangesloten, maar dat heeft, had, geen, had, daar, had geen invloed op de, op de verbinding met Bambusters. Dus ik heb met Ari van de week alles uitgeprobeerd, ook Zigo uh, aangesloten met hem samen, maar het gaf geen verschil. Nou, dus en ik daar moest ik kiezen. Oftewel, dan loop ik eens, iedere doodzenuwachtig van het gemekker op, op de chat. Van, nu nee, is weer dit. En nu hoor ik weer niet meer dit. En nu hoor ik niet meer dat. Nou, toen, toen had ik voornemen oh, ik stop ermee. Of ik ga er dan maar geld tegenaan gooien voor een eigen stream. Toen zou 3 drie euro per maand. Zijn misschien wel meer. Nou, Adrie zeg, ik, ik heb nog geen rekening gehad. En misschien kost het wel niks. Maar ja, als ik een rekening heb, dan haal ik het, verhaal ik het op jullie. Ga ik bij jullie uh, allemaal schooien om geld. 20 euro moet betalen en we zitten met 10 en tien de man 2 euro aan mij storten. Dus uh, willen jullie naar nou me luisteren? Wil jullie een kaartje van mij elke week? Huppatee, betalen. Hoef ik niks te betalen, kost het jullie ook niks Dat is ook zo wat Linda schrijft. Dat is waar. Je kunt iedereen van de gek houden, maar nooit jezelf. Dat is ook altijd wat ik iedereen meegeef, uh, mensen. Je, kunt, je bent, altijd eerlijk ten opzichte van jezelf. En weet je wat heel erg goed is, en dat is ook een, een raad die ik veel mensen wil geven: als je ergens mee zit, gaat het kopen schrift. En gaat, kijk, dit is Colinda, die maakt dan nou weer mee met haar dochter. Die moet eigenlijk nou gewoon een schrift kopen. En dan moet ze eigenlijk letterlijk in was zitten schrijven. Josie kwam. En ze vertelde dit en dit. Hoe voelde dit voor mij? Ik heb er zo en zo op gereageerd. Maar wat voel, hoe voelde dat bij mij van binnen? Hè? En het deed me dat pijn. Was ik daar verdrietig om teleurgesteld waar werd ik boos. Of was ik blij dat ze niks meer met me te maken hebben. Dus die emoties, die moet je opschrijven. Dus dan ga je opschrijven. Die emoties, die opschrijven. Dat zou voor, voor jou, Jan, ook goed zijn. Koop een schrift. En schrijf het op. Schrijf op wat je weer ervaren hebt. Door het op te schrijven laat je het los. En, dan ga je, en, en zo leer je dus Zelfs als je het van je afpraat. Dan vertrouw je het op papier toe. Je hoeft het niet weg te gooien. Dan schrijf je het allemaal op. Hoe je, het, hoe je dat ervaren hebt. Ik heb het gedaan. Met mijn, met, met mijn jeugd op te schrijven. Gewoon opschrijven. Als je kinderen. Als je dochter uh, je hebt. Hoe voelt dit voor mij? Zeg maar, je dochter heeft geappt. Ik was al blij om. Ik was geëmotioneerd. Of ik was ontroerd daardoor. Als je niks van je kinderen hoort opschrijven. Ik heb vandaag niks van de kinderen gehoord. Je zet er een datum bij. Ik heb niks van de kinderen verhogen. En ze schrijft op hoe dat voelt voor jou. Het doet me pijn. Ik ben, ben, uh, ik ben verdrietig. Ik ben, uh, zeg maar, je houdt van Ella. Of niet, of wel. Schrijf het op. Ik hield zoveel van me. Maar ze hebben me, me toch die pijn aangedaan. Ze wilde niet meer verder met me. Wat is er toch mis met me? Het zijn allemaal vragen die je zelf soms wel eens stelt. Wat heb ik verkeerd gedaan. Maar hoe had ik, zou, had ik het anders moeten doen? Maar schrijf het op. Schrijf het gewoon op. Nou, ik, uh, Colinda, luister. Jij bent een heel lief iemand. En, en, en wat ik nu ga zeggen, dat hoop ik al, is alleen maar een goede raad die ik je wil geven. Ik denk dat jij te veel voor je kinderen wilt doen. Dat is precies hetzelfde. Dan ben je babykleertjes aan het verzamelen, ben je dit aan het doen. Daar zit jouw dochter niet op te wachten. Je moet, dat moet je eens af gaan leren. Je moet eens gewoon hun hebben het eigen leven zij heeft haar eigen leven en het is allemaal goed bedoeld ik weet het. ik ken het bij mezelf ik ken dat zelf ik ken dat ook bij mezelf ik ken het bij mezelf maar dat, dat is wat een kind niet meer wil dat is hun eigen leven ik weet ik het nooit, ik heb een ontzettend goede band met Anita. Maar toen ze ging trouwen, zei ze rustig maar vlak af tegen mij die weet dat ze ging trouwen. Maar dan moet ze goed luisteren, ik ga naar trouwen. Maar je moet niet denken dat je elke dag met mij op bezoek kan komen. Want ik wil mijn eigen leven gaan leven. Had ik dan boos moeten zijn op mijn dochter, omdat ze eerlijk was naar mij. Dat ze... Want ik was natuurlijk ook als een bemoezuchtige moeder die alles wilde regelen voor mijn jongen. Dat wil ik nou nog doen. Maar dat was ook, ik wilde altijd alles regelen. Maar ik mocht het van haar regelen totdat ze getrouwd was. Dan mocht ik niks meer regelen. Dat dus lees het zelf. En, maar ik heb ze nooit kwalijk genomen. Ik heb gewoon een pracht van een gedicht geschreven. Dat heet ze nog trouwens. Ik ze. Pracht van een gedicht geschreven van nu ga je je eigen leven. laat je vrij los en, en alles. En dat heb ik op de, in, het, in een lijstje op het nachtkastje gezet. Uh, die dag. En toen ze dan s'nachts thuis kwam, toen zag ze dat uh, dingen staan. Dus dat, maar dat deed me wel pijn. Ik uh, bedoel, dat ze dat tegen me zei, uh, natuurlijk deed me dat pijn. We hadden de boertuin, wat ze de brutaliteit de vandaag om dat tegen me te zeggen? Die altijd wel klaar stond voor de kinderen. Maar ik begreep het wel. Ik begreep het wel, maar ik zei: en dan was zo eerlijk om het tegen me te zeggen. Ja, maar zo is het gewoon. Kun je nog goed mijn broer niet even een moeite trouwen? M mijn broer ging trouwen. Die was, uh, die was getrouwd. En toen ging hij uh, gewoon in Bredaag. En toen hebben we op kamers. En onze moeder, ja, die was nieuwsgierig. Hè? Die wou er wel toe en die miste onze kocht. Maar toen ze waren ze helemaal niet blij mee dat we onverwachts op bezoek kwamen. En van de week. En, en toen woonden ze hier. hadden uh, ze hier een huis gekregen in Rijen. En toen was het op een gegeven moment van... Uh, ik zou eerst een afspraak moesten maken als we op beziekte willen komen. Nou, ik moest, als ik spontaan naar mijn broer wilde, moet ik er gewoon toe kunnen rijden. Van, ik kom even op de gezelligheid even op de koffie. Maar nee, moest je van tevoren een afspraak maken. moest gepland worden of dat wel of niet kon. Nou, toen op een gegeven moment ging ik gewoon, ben ik gewoon niet meer gegaan. Maar als ons, als ons, uh, uh, Nick, hè, Zanita, als Femke, die woont in Breda, heeft haar eigen leven. Alleen, dan zegt ze man... Uh, die, die hebt ons dan niet al wel een paar keer achter elkaar van... dan heeft ze weer raad nodig. Maar dan zegt ze man... Uh, tegen... Uh, nou, nee, dan heeft ze ons niet als raad ergens voor nodig. En dan uh, kan ze gewoon heel leuk met Sanita. Kan kan als Femke heel goed praten met ons Femke. Zanita. Maar die heeft gewoon ook haar eigen leven. Maar onze Nick, daarentegen, Die woont nou in Rijen. Nou zei ze nog niet, dan moet ik toevallig ja planten. Ze zijn nou net op vakantie, geweest, hebben ze een kroes. Ja, die, die, die, schoonvader, die schoonouders waren 25 jaar getrouwd. en hebben ze een cruise gedaan, hè, van vier dagen geloof ik. En toen zei ze niet, dan moet ik de planten nog water geven. Toen zei ze van, uh, uh, nee dat hoeft niet. Maar toen uh, zei hij toch, wel niet toch, als ze niet er nog man. Ik wilde zei een uh, boompje toch even water geven. Maar als ze niet daar, die gingen naartoe en we bemoeit er eigenlijk niet mee, want dat is niet, hij is echt een poets. <laughs> er is dan keurig netjes in huis. Maar onze Nick en zijn vriendin, dat zijn twee grote slodervossen. Bij wijze van spreken. Die, uh, ze, ze, ze, ze doen het uit, ze laten het vallen op de grond, dat ligt er voor een week nog. Maar dan was er ze niet daar. Dan zei ze Nick tegen, tegen haar, uh, tegen zijn vriendin... Voordat dus ze niet afscheid kwamen nemen. Ze gaan nog wel wassen vandaag. En de was helemaal weg is. Ja, ja, dat doe ik ook wel. Maar als ze niet aan wassen van dat boompje water te geven. Dan had ze zoiets gehad. Dan kreeg zo'n een gevoel. Ik moet toch even in die douche. Dus dan ging ze de badkamer in. nou, oh, De wasmand. En alle kleren van ons en ik. Zijn werkkleren. ze truien van weken. Lagen allemaal in de wasmand. Vaal. Nou, ze heeft ze, dat heb ik meegenomen naar huis en heeft ze gewassen en weer gestreken. Want ze zegt, mijn kind moet wel een maandag weer gaan werken. Want zij heeft haar wat thuis niet meegekregen. Zij is onderwijzer, zij, die ouders ouder zijn onderwijzers en zo. Zij heeft haar van thuis niet meegekregen, dus ze gelooft het allemaal weer wel. Dus als niet, heeft dat allemaal meegenomen. Toen, toen zag ze van de week dat hij online was, terwijl ze op de boot was. Toen dus zei ze: Ik heb een bom zijn bouw, een, bom, een bom zijn boompje heb ik water gegeven en ik heb ook je was gedaan. En zei ze je mijn was gedaan met <coughs> acht vraagtekens. Toen dus zei ze: Ja, o, werk kleren allemaal een beetje streken en ik was alleen liggen op mijn bed. Oh, toppie man, toppie man, toppie man. Maar normaal gesproken zou ze dat niet doen Maar ze kreeg het ingeven, maar haar vriendin. <coughs> Uh, Angelique, die heeft ook een zoon. En die, en die vriendin daarvan, die is advocaat. Die doet ook een flikker. Dan komt ze daar op een gegeven moment. Want Angelique, Roch, daar liggen de zeven spijgenbroeken. van in Bas, in de wasman. Dus dan neemt Angelique ze ook maar mee. En dan wassen ze ook. En ze doen die al die moeders schijnen dat toch op een of andere manier. Uh, ze heeft ook een vriendin, die het precies dezelfde. Die jongen die doen gewoon helemaal niks. En dan doen die moeders maar weer alweer zonder mopperen. Maar het kan zijn dat zo'n vriendin, dat ons niet al misschien zeer kwalijk genomen heeft dat ze de kleren, of niet. Heel makkelijk natuurlijk dat ze dat gedaan hebben. Ze hadden al gevraagd, wil je niet bij ons een dag in de week komen werken. Als werkster, in de huisje niet ga met mijn kinderen niet werken. Als, als je ziek bent, is wat anders, zegt ze, maar ga niet ter toetsen. Ja, als Femke, die kan geen ramen zemen. En dan zegt ze, man, kun jij bij mijn ramen komen zemen? Want ik ben al nou zo ver met in mijn huisje. En dan gaan ze niet eens dan van de week naar als Femke. Dan gaan ze alle ramen zemen. Want als Femke, die kan geen ramen zemen. De scene is wat ze kan, dat is ook op poets, hoor. Als Femke maar ramen zemen, dan kan ze niet goed. Dan krijg je ze strepen. En als Femke even een hekel aan kook. Oh en dan is het meer dan naar huishouden, En dan is dat niet. Volgens mij is hij van slag. Hij is van slag volgens mij. Of niet? Zal het wel iets zijn. Ik ga daar kaartjes trekken voor jullie. Maar hiermee wil ik zeggen, Colinda... dat jij niet, niet de enige bent, hoor. Dat heel veel moeders zijn. Alleen die kinderen... die begrijpen nooit... dat... de kinderen begrijpen, begrijpen nooit dat je het alleen maar uit bezorgdheid, Dan denk je wel alleen maar... Want wat wil ik kijken. Je ziet ook heel vaak... dat ouders die in de, in de jeugd... Die weinig hebben gehad. Dus weinig speelgoed. Dat die juist... en ze, en ze kunnen het betalen... juist heel veel... Uh, voor de kinderen kopen. Omdat ze... Hetgene wat ze zelf, ze zelf tekort hebben gekomen in hun leven. Dat ze dat aan hun kinderen extra willen doen. En het is altijd goed bedoeld. Want voor de kinderen wordt het niet altijd zo begrepen. En, dan moet je, en dat moet je ook respecteren. Als ze het niet begrijpen... Dus dat is, dat is het, maar uh, het is zo dat opschrijven dat moet je echt gaan doen dat moet je echt gaan doen. Ja, ik hoef niks anders dan staat op mijn er uh, staat ook een van radio op mijn uh, programma plat en dan klik ik aan. En ik krijg gelijk mijn chat te zien. En mijn, van mijn radio dingetje. En dat is hetzelfde wat ik allemaal naar jullie heb gestuurd. Zullen jullie dat gewoon, wat ik naar jullie heb gestuurd, zal straks nog mijn kinderen iedereen sturen. En je klikt daar aan die link en je zet het op je dat Je hoeft het maar aan te klikken. En als ik erin ben, heb ik gelijk geluid en je, je ziet gelijk dat je in kunt loggen voor de chat. En meer hoef je niet te doen. Dat moet je echt doen hoor Jan. Dat moet je echt gaan doen. Dat zal, dat zal je goed doen. Je zegt mijn moeder deed het ook tijdens haar scheiding. Nou ik zal je wel vertellen. Want dan was ik eigenlijk aan het vertellen naar jullie. Toen ik vroeger. Uh, toen, ik, toen ik dan in mijn, ook in mijn groei begon te komen. Toen had ik dus iemand tegen mij ook gezegd. Je moet alles eens op gaan schrijven. En toen ben ik op gaan schrijven. Hè? Nadat ik mijn rijk in de heb gehad. Ben ik dat gaan doen. En uiteindelijk, al wat ik, waarom ik me, dat ik mensen niet tot me toeliet. Want ik was altijd, ik wilde niet gekwetst worden. Daarvoor dacht ik, als ik mensen het op me toelaten, kunnen ze me kwetsen. Dus daarom wilde ik nooit niemand toelaten, want ik durfde, ik wilde niet meer gekwetst worden. Toen ben ik op een bepaald moment op gaan schrijven. <laughs> Vanuit mijn jeugd dat ik me kon herinneren. Het was de allereerste keer dat mijn moeder, uh, zeg maar, een boetneus geslagen was door mijn vader. Ja, dat hij ze van boven naar beneden sloeg en nog eens mijn moeder helemaal onder het bloed zat. Daar ben ik op gaan schrijven. Dus ik ben alles op gaan schrijven over die pop die ik kwijt was. Over mijn hondje dat, uh, dat op een gegeven moment uh, mijn vader mijn hondje had verdronken. Uh, en, en, en noem maar al wat ik in mijn, in, mijn, in mijn jonge leven als verdrietig had ervaren, had ik allemaal opgeschreven. En ik huilde, dat wil je niet geloven, want kijk, als je je eigen confronteert met je eigen verdriet op papier, dan huil je hoor, dan, dan maar is loslaat, hè? Elke traan is een, is een pleister op, een, op de wonden, hè? Dan had ik het allemaal opgeschreven en dat boekje, dat had ik weggelegd. Dat, dat was best zo'n scherm is zo'n dikke kaft, weet je wel. En dat had ik helemaal weggelegd. En toen had ik maar een paar momenten. En ik kan wel zeggen, toen woonde ik, want dat heb ik opgeschreven allemaal. Toen ik in, in België woonde. En toen woonde ik in het Doornbos. Want ik heb dan ook nog twee jaar in Hulte gewoond. En toen woonde ik in het Doornbos. En toen kwam ik dat schriftje tegen. En dat schriftje ben ik gaan zitten lezen. En je mag het weten of niet, maar het was net of ik een lachfilm, een komische lachfilm. Aan me voorbij zag gaan. Toen ik dat aan het lezen was, toen dacht wat ik als kinderlijk, als kind, zo allemaal zo heb, heb moeten ervaren en zoals ik het toen voelde als kind. Nou kijk ik er met een volwassen oog naar datgene wat ik toen, toen, toen ik het opschreef, schreef ik het vanuit mijn gevoel van toen ik, wat ik als kind gevoeld had. En toen ik dat zat te lezen, want toen was ik inmiddels alweer zoveel jaar verder. Toen moest ik er gewoon eigenlijk om lachen. Ik dacht, wat heb ik me eigenlijk toch soms druk gemaakt als kind over, over dingen... Die, ja, die, die, die, die uiteindelijk in kinderogen heel verdrietig waren maar als volwassen. Dat het, dat het eigenlijk niks op het lijf had. Maar het kan je natuurlijk wel... Maar nou, dat is natuurlijk wel iets wat je, wat, wat je dan uh, gaat doen. En dat moet je echt opschrijven. En weet je waar het ook goed voor is, uh, Jan, later? Als je het allemaal opschrijft en er komen vragen vanuit jouw kinderen, dan kun je die kinderen dat ook laten lezen. Hoe dat jij het ervaren hebt, hoe dat jij het hebt gevoeld. Daar alleen, dat, dat zou voor jou een goede raad zijn. Ik zie dat inmiddels onze tjako ook binnengekomen is. Goedenavond liefschap, welkom. Dus dat is altijd een heel uh, fijn gegeven. Theo is ook weer terug. Dus dat is, dat moet je echt doen. Dus je zult er baat bij hebben. Ik ga mijn kaartjes voor de dag toveren. Want het is al... Uh, we moeten ook nog rijk sturen, hè? Dat zullen we trouwens eerst even doen. Want Krijn is er ook, hè? Lieve Krijn. Ga je mee rijk sturen? Dan gaan we eerst rijk sturen en dan ga ik de kaartjes trekken. Goed? Krijntje, krijntje, waar ben je? Even kijken of krijn reageert. Of als krijn naar buiten of zo. Krijn, krijn, waar ben je nou? Hola, die heen. Oh, Jacco heeft een vaardig een ongeluk gehad. Zijn auto is totaal los waarschijnlijk. Maar heb je zelf toch niks, Jacco? Maar ja, het is gewoon zo als je, als je een, ik weet of je een nieuwe auto had, of een oude, kijk, als je een oude hebt, die hebben geen dagwaarde meer. En als je zelf schuld bent, dan is het, is het natuurlijk best wel vervelend. Aan jullie maar eigenlijk nog wel. Want Krijn die reageert helemaal niet. Even kijken hoor. Maar oh, we zetten het nog hier wel. Oh jullie horen me nog, ja. Nou dat is goed, maar krijn, krijn ben je er? Even kijken. Krijn, ben je er? En de comité, doe jij ook mee, rijkjes sturen? Jij kan het ook, hè? Ja, dan wacht ik even maar tot hij er is. Dan kan ik dadelijk met hem samen rijkjes sturen. Maar Ina is er toch? Ja, dat zijn vervelende dingen hoor. Als je een ongeluk krijgt, je zit er niet op te wachten. Oh, ja, ik ben er weer Dan nou, Gaan we dan een rijke sturen, krijgen? Voor ik de kaartjes ga trekken. Yes? Oké, okay, nu hè? Thee die stuurt ook mee. Dus iedereen die rijke heeft, die kunnen het meesturen hè? Ja? Dan gaan we nu beginnen. En dan ga ik daar naar de kaart trekken. Hon. Tja. Zee. Sjo. Nee. Hon. Sja. Nee, Hong, Hon. Sja. Nee. Ik vraag energie aan de hogere macht. En dat vraag ik voor mezelf. Nelly. En voor mijn kinderen. Anita. Wilfred. Halt. En Erika. En voor mijn kleinkinderen. Nick. Femke. Wilhard. Kiki. En, en Tim. Ik vraag het natuurlijk voor Bieke. Ik vraag het voor Klotje en ik vraag het voor Jan en zijn kinderen. Ik vraag het voor Colinda en Cor en ook haar kinderen natuurlijk. Ik vraag het voor Dirktek en zijn zussen. Ik vraag het voor Donner en zijn familie. Ik vraag het voor Ina en Dennis. Ik vraag het voor Tjako en voor zijn vrouw. Ik vraag het voor Jasper. Ik vraag het voor het kattenmeisje. Ik vraag het voor Krein en al zijn dieren. Ik vraag het voor Linda en haar zonen. En naar schoondochters en kleinkinderen. Ik vraag het voor Plonk en Mout. Ik vraag het voor Postje. En ik vraag het voor Theo en voor Connie. Ik vraag het voor Aad. En voor Shobian. En voor Adrie. Ik vraag het voor Christa. En alle dieren en haar gezin. Ik vraag het voor... Guus en Els. Ik vraag het voor... Bjorn. Ik vraag het voor de operator en voor red -red. Ik vraag het voor Vlinder en haar gezin. Ik vraag het voor Desiree en Henny. En tevens vraag ik het voor iedereen die op dit moment naar dit programma zit te luisteren. Saeke, Saeke, ki? Ik vraag deze energie uit liefde en ik stuur deze energie uit liefde. Dat ze het allemaal mogen ontvangen maar naar hun eigen goeddunken gebruiken. Chokerai, chokerai, shokerai. Dat het negatieve weg mogen gaan en dat het plaats mogen maken voor het positieve. Dat is wat ik voor iedereen vraag aan de hogere macht. Dakomayo, dakomayo, dakomayo. En dat het licht, het goddelijk licht, jullie allemaal mogen blijven beschermen. En dan nou ga ik de kaartjes trekken. Het kan zijn, ik heb ze door elkaar zitten. Ik, ik, kijk, ik pak gewoon een kaartje en ik kijk wel wat ze te zeggen. Of het een spiritueel is of een psychologisch. Nou, voor Pieken heb ik een, een psychologisch kaartje. En die zegt tegen jou lieve Pieken, ik weiger verantwoordelijkheden van anderen op mij te nemen. Ik kan een andere niet gelukkig maken. Dus daarvoor ook, als andere mensen problemen hebben, of ze zitten ergens mee, dan mag jij het nooit jouw probleem maken. Je kunt het dan horen, maar je moet het niet proberen ook voor hen op te lossen. Want het is vaak hun, hun leerproces waar ze in zitten. Je kunt het wel aanhoren en op een kleine manier sturen, maar verder moet je er niks mee doen. Nu een kaartje voor... een gevoelskaartje. En dat is speciaal voor... Uh, Coco, voor Jan. Jan, jouw kaartje zeg... vanuit kracht... kies ik voor kwetsbaarheid en zachtheid. Stel je maar kwetsbaar op. En blijf maar... het wordt niet harder... als dat je normaal ook niet bent. Want dat is kracht, hè? Want als je krachtig bent... kun je dus je kwetsbaarheid laten zien en gewoon je zachtheid blijven gebruiken. Dat is goed, dan kunnen we allemaal luisteren. Oh. Nu een kaartje voor Colinda, lieve Colinda, voor jou heb ik een psychologisch kaartje. Ja, ze zeggen, ze schuiven een probleem op mij, had ik even mijn schuld. Nee, want jij kan, dan moet jij je niet aantrekken, want dat kan niet. Nu een kaartje voor Colinda, lieve Colinda. Als ik van mezelf mezelf mag zijn, kan ik ook een ander laten zien wie hij of zij is. Kijk, vaak nemen wij een andere houding aan. En dan zijn de mensen ook niet altijd naar ons zoals ze echt zijn. Maar als jij gewoon in je, in je totaliteit gewoon jezelf bent, en je niks aantrekt van wat zou een ander van niet van me vinden. Maar gewoon bent wie je bent. Dan zul je merken dat de andere mensen tegen je, dat je de andere persoon tegenover jou ook ontwapent. En die dan ook zichzelf zijn. Wilfred! Ik je dat er licht aan staat. Dat zal toch niet? Schijnt een licht op z'n licht. Ik ben Wilfred te rupen, hoor. Ja, goed hè, Jacko. Wilfred! Willem! Kijk eens aan de, uh... Of schijnt er een licht op? Als kijk, jouw licht Van jouw auto. Ik ga vanuit gezegd moeten zeggen als acht collega's. Wilfred. Nieuwe kaartje voor Dirk Dek. lieve Dirk, jouw kaartje zegt... Jouw kaartje zegt, vandaag maak ik mij geen zorgen. Maar dat zeg je niet vandaag tegen jezelf. Dan zeg je morgen ook. Vandaag maak ik mij geen zorgen. En overmorgen zeg je dat weer. En dan ga je gewoon zeggen, vandaag maak ik me geen zorgen. Zo dus merken, dan maak je jij op een gegeven moment ook je zorgen meer. Nu een nieuwe kaartje voor uh, donderdag. Lieve donderdag, voor jou heb ik ook een spiritueel kaart. Of een psychologisch kaartje wat ik ook in het verleden heb meegemaakt, het mag nooit een alibi zijn voor mijn zwakheden. Dat is ook een goede, hè? Dus, wat ik in, in het verleden heb meegemaakt, mag nooit een alibi zijn voor mijn zwakheden. En, en nu een kaartje voor Ina, lieve Ina. Ik heb voor jou een gevoelskaartje getrokken, en dat is... Door mijn groeiend zelfrespect word ik minder afhankelijk van de waardering van anderen. Ik kom helemaal niet naar beneden, die Wilma. Maar nou, volgens mij is het zijn licht, hoor. Ik ga hem dan toch eens een keer op, hè. Kom je nou eens even kijken je daar lichtbrand van doet. Kom dan eens even kijken. Is daar nou, lichtbrand? nu zegt ervan. dan. Waar hij het om ja. over? Dat die je landen. Hier, maar lichtbrand niet. Ik heb het licht niet aangehaald. Ja. En achter, en achter de zit er ook licht. Oh nee, dat is schijnbaar. Een kaartje, ook weer een psychologisch kaartje voor Chaco. Het goed te durven hanteren van het mes der waarheid geeft een schonere wond die beter kan genezen. Dat is het licht van de altaarpaal, palma. Oh, nou dat ja, maar kijk, als hier zo zit. Ja, ik heb mijn licht vandaag niet ja. Goed zo, jongen. Dus die is voor jou, Tjakko. Het goed durven van hanteren van het mens naar waarheid geeft een schonere won. Een schone won die beter kan genezen. Een nieuwe kaartje voor Krijn. Voor Krijn, voor jou heb ik ook een psychologisch kaartje. Slachtoffers, daders en hulpverleners kunnen niet zonder elkaar. In welke rol zit jij... Zou je er niet eens uitstappen? Dus voel jij je een hulpverlener, of voel je een slachtoffer, of dader? Dat maakt niet uit, maar je moet uit je rol stappen. Je wordt gewoon, want ze kunnen gewoon niet zonder elkaar. Hè? Het volgende kaartje is ook een. is voor Krijn, Voor Linda. En voor jou, lieve Linda, ik open mij in liefde voor mijn angsten. Ja, dat klopt. Beter een keer te veel kijken naar zo'n ding. Want als ik nou zo naar die oudste zit te kijken van Wil Fred dan zet dat er voor zijn kaplamp op Maar hij zegt, dat het de schijn van de lantaarn die toch inschijnt. Maar ja, dan nou heeft hij gekeken, nou is het goed hè. Dus voor jou lieve Linda, ik open maar mijn liefde voor mijn angsten. Een nu een kaartje voor Plonk. Lieve Plonk, jouw kaartje zegt, ik ben niet verantwoordelijk voor het verdriet en de boosheid van anderen. Daar ben jij niet verantwoordelijk voor. En voor jou, lieve, uh, lieve Theo, volg ik mijn hoofd of durf ik mij over te geven aan de keuze van mijn hart? Dus, lieve Theo, dat is een kaartje voor jou, hè? Volg ik mijn hoofd of durf ik mij over te geven aan de keuze van mijn hart? En nu een kaartje voor Aad. Voor jou, lieve Aad. Ik ontdek dat, hoe meer ik mezelf het vrije ge wil geef, in dienst bereid, des te meer... ...mij gegeven wordt om te geven. Nou, graag gedaan, lieve Jan. Tot de volgende keer. Dag, dag. Ik ontdek dat hoe meer ik mezelf... Dat is veraad, hè? Ik ontdek dat hoe meer ik mezelf... ...uit vrije wil geef... ...in dienstbaarheid... Des te meer mij gegeven wordt om te geven. Een nieuwe kaartje voor. dret, red, lieve dret. Alles waar je naar verlangt, zal je gegeven worden. Verlang er daarom naar dat je de wijsheid bezit om in elke situatie het beste en het hoogste te verlangen. Ja? En voor de operator heb ik een kaartje getrokken. Ik laat mijn verwachtingen los over wat er zou moeten zijn. En open mij in plaats daarvan voor wat er wel is. Dus die is voor de operator van Rillen Radio. Hè? Dan moeten er veel meer mensen doen. Hè? Tel wat je hebt, niet wat je mist. Dat is ook een heel goede. Nou, dan ga ik nog even de afsluiting de moederdagplaat opzetten. Nu ga ik een kaartje trekken voor, nog voor, voor, uh, voor het postje. En voor het postje is een kaart. Ik accepteer dat het leven mij onvermijdelijk soms pijn geeft. En dan nou nog een kaartje voor mezelf. Het vastklampen aan een illusie doet uiteindelijk meer zeer dan de werkelijkheid onder ogen zien. En dat is waar. Maar dat doe ik toch niet hoor. Ik, ik klamp me nooit vast aan een illusie. Maar het is ook een richtlijn voor andere mensen. En dat is ook zo. Illusies die heb ik al lang laten varen. Dat heb ik jullie allemaal gehad denk ik hè? Ja. Dus als ik het goed begrijp, als ik het goed begrijp, dan komt donderdag erin nadat ik eruit ben om 10 uur. Maar ik moet wachten tot 10 uur, want ik moet eerst, uh... mooi hè, dat geluid hè? Dus jullie hebben duidelijk een uh, beter ontvangst. Nou, ben u nou dan niet blij met die nieuwe stream? Toch gezellig? Nou, dan kan ik weer echt op oude toeren kan ik weer verder, hè? En allebei de streams staan aan. Ik zal even kijken wat de CPU gebruik nou is. Dat vindt de Dirk Dek altijd interessant, hè? Nou, het CPU gebruik, euh, Dirk. Dat tussen dan weer 14, 19, 22, 20. Goed 17, 13. Nou is het weer 30. Nou is het weer 13. En dat stond altijd op, volop op 100, hè? Dus uh, morgen is het dan moederdag, laten we allemaal morgen. Uh, we hopen dat morgen goed weer is. Ik heb een nieuwe parasol. De jongens hebben vandaag allemaal gewerkt. Op geld uh, weer uh, binnengebracht. En daar heb ik lekker een parasol voor gekocht, dus ik heb weer feiten van de jongens. Nou, dat is helemaal niet zo hoog hoor. Vroeger was het altijd 100 hoor. Dus nu met twee streams aan, vind ik het niet uh, te hoog. Dan moet ik eens even kijken wat mijn, uh, mijn computer op dit moment aangeeft. Is niet hoog hoor. Kaartje trekken voor kor, hè? Dan valt het groen, dan denken. <middels> dat is toch wel heerlijk te voelen, hè? Dat je nou uh, dat die pure weg zijn. Hè? Dat ik nou niet tegen de muur aan gebonkt worden. Ik heb een uh, kaartje voor Co Co Colina's weg nou. Dan hoef ik er niet meer te trekken voor Cor, hè. Maar kortje was ik durf lief te hebben, was voor een kor. Oh de dag. Nog twaalf minuten. En dan gaat dus, uh, als ik het goed begrijp, donderdag nu de stream. De gegevens van de stream binnen, krijgen. Nee, laat het maar lekker. De twee streams staan nu in, in elkaar, gaan niks meer zitten doen. Daar dan gaan ze er allebei uit. En dan, uh... jullie bent toch goed te beluisteren, toch? Jullie kunnen me toch verstaan? Het is nou toch weer als vanouds. En zowel bij Ridder kunnen ze me vangen als bij, uh, bij Fama. Nou, liever wat wil je nog meer? En die webcam, dat ben ik nou alweer vergeten. Ik vind het wel heerlijk hoor. Ik vond dat nooit zo leuk hoor, als ik zat te kijken naar mijn eigen smoel. Naar <laughs> mijn eigen smoel zat te kijken. Vond ik vond het eigenlijk nooit zo gezellig. Je moet erbij horen, naar mijn eigen smoel zat te kijken. Uh, uh. Ja, om, uh, om tien uur, hè, ploink. Nou, dan is alleen maar fijn, hè. Dan kan ik maandag maandagavond avond weer lekker, uh, hoe heet het, de, de engelen uh, dingetje doen. Hè, het geeft mij wel een stuk rust hoor. Jongen, ik ben gewoon helemaal relaxed geworden vandaar. Relaxed mens. Relaxed. Naar al die ellende. Ja, maar kijk, ik kan af en toe. Af en toe kan ik jullie even een. Uh, kan ik even de, de fame stream nog een keer aanzetten? Dan kunnen jullie maar toch een keer zien of ik ouder word. Maar <lacht> nou, jij komt ook niet graag voor de cam. Dan weet ik, want jij laat je eigen nog nooit zien voor de cam. Dus jij snapt het wel. En, en Donner die zit ook niet graag voor de cam. Kijk, en als deze Rena toevallig luistert, dan zij wil we wel, wel graag. Via de cam uitzenden. Dan moet ze gewoon via bamboes in blijven loggen. Dat is niks mis mee hoor. Misschien heeft ze dat al niet begrepen. Dat ze dacht, er komt een nieuwe stream. dan kunnen ze me niet meer zien. Ik weet het ook niet. Je hey, moeder weer. Nou, zou het morgen mooi weer worden? Geloof het wel hè? Morgen hebben we druk. We moeten morgen de stoelen gaan halen op het raam, allemaal nog spullen gaan halen. Nou, dan zijn we een beetje op schema. Want woensdag en donderdag moeten we leeg zijn, hè? daar. Is je moeder alleen? Wat jij nou weer dood gaat, Theo? Om te sjouwen! Om te sjouwen! Ik heb nu vreemde krachten nodig, verenende krachten. Ja, nee, wij moeten de karrs nou leeg. Wel ja, is het voor mooi dat het stort geweest. Als ik een carolee, kun je morgen twee witte stoelen en nog een groene stoel, stoel met groene bekleding. En een tafel, twee tafeltjes halen, een tafel, mooi wit tafeltje voor buiten. En een, en een hondentafel halen morgen. En dan uh, een tweezitsbankje voor de buurman. Dan is dat morgen ook weer allemaal weer hier. Dan kunnen we het er allemaal in gaan gooien. Dan kan het de maandagmorgen het ijzer naar de stort. Naar de oude ijzerjood. Nou, en dan kunnen we de spullen er allemaal op gaan zetten die mee moeten. Hè? Het gaat goed. Ja, de vier, de vier vluchten wel op Ploink. Hij heeft van het jaar nog geen... Uh, hij heeft iedere keer een prijs gehad. In, in Oostraat. Die rij rijdt die vaak helemaal geen prijs. En in Oosthout met 1400 duiven, of 12 en dan 1200, heeft hij elke week vier of vijf prijzen. Dat is goed, hè? Nee, maar die, uh, vandaag, uh, uh, vandaag was het een beetje triest weer, hè? Ze waren vandaag een kraal geweest. Dat was de eerste midfondvlucht uh, uh, vandaag. Die Vitesse is achter de rug. Nee, we gaan uit het pand weg, hè? Uit, uh, we, we gaan uit het pand weg, hè, Theo. We hebben vanaf donderdag geen pand meer, hè? Maar Dan gaan we bij, uh, bij een, uh, een klant van ons, waar wij allemaal voor poetsen. Dan gaan we nu, uh, krijgen we nu een gedeelte om daar te kunnen poetsen daar. Dit is een hele pan leeg. We hebben al heel veel weggegooid. Ja, het gaat beter met de duiven. Dat is alleen maar goed, hè? Hé, daar komen een wit pen aan, hè? Gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Dat is weg. Je hoeft geen elektriciteit meer te betalen, geen uur meer te betalen. En uh, wij gaan nu bij een klant erin. Dan gaan we de helft van de huur poetsen, dan moeten we de auto poetsen. Maar die heeft veel meer auto's te poetsen als dat de helft van de huur is. Dus we verdienen er ook nog okay? in. Dus dat is alleen maar gunstig. Hè? We hebben geen verantwoording meer. Ja. Dus dan zijn we weg. Hè? Dan hebben we het pand. Het is voorbij. kom op bankgarantie vrij. Hè? Van 300.000 euro. En de stroom krijg ik er ook geld van terug. Ik heb borg voor de stroom 500 euro die nou vrijkomen. Ik zou wel blij zijn hoor, dat ik er vanaf ben. Nou, we hebben 14 dagen geen pand. Want per 1 juni krijgt Rosé pas een sleutel. Maar dat maakt niet uit. Dan kunnen we bij Rosé poetsen. En bij de andere klanten, die weten het al. Want daar hebben we van de week drie auto's voor, tot een woensdag. En die weet al dat we dan veertien dagen geen pand hebben, maar dan kunnen we bij hem aan huis poetsen. Dus dat is ook goed geregeld weer, hè? Nee, goed, luister, we krijgen nu een heel groot pand beschikking, hè? Een heel eigen ruimte, hè? Wat ook zeker de waar we de wagens en zo kunnen poetsen. Met het toilet en met, met onze dingen, Dus, nee, wat dat betreft gaan we er niet op achteruit. Nee, ik word niet rijk. Ik word rijk van uh, geluk. En het gaat goed in het auto moment hè? Trekt weer aan. je, ik zelf eigenaar ben geworden van het bedrijf, is het de ene keer weer aan het aantrekken. En die jongens doen er ook heel veel voor, hoor. Harald, toch? Harald werkt er als koerier. Een paar dagen in de week. Heet je ook een mooie uh, loon al in. Verder werken ze mee in het bedrijf. Nou, dus uh, de schouders rond met z'n allen. Anita werkt nog één keer in de week bij een klant. Dus ze de schoonmaakt nog. Dat doet ze dan voor de uh, autoverzekeringen en voor de, uh, voor de wegenbelasting. Dus ze zijn allemaal nog een klein beetje betrokken bij alles. Ja, dat is alleen maar fijn hè, Theo. Ik zie dat Ingrid ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Ingrid. Maar lieve mensen, ik ga langzaam aan jullie afscheid nemen. Jullie weten, om tien uur komt donderdag erin. Die gaat via de stream, waar ik nu ook op zit, dan gaat hij uitzenden. Je hoeft niks anders te doen. Je kunt er gewoon in blijven in de chat. Alleen als donderdag erin gekomen is, dan moet je onder, dan zie je van mijn radio staan, en dan onder zie je dat ronde kringetje. Dat staat helemaal links. Daar hoef je dan alleen maar aan te klikken. En dan, en dan krijg je, als het goed is, gelijk contact met, als donderdag erin zit met donderdag. Tenminste, zo heeft Adrien het me uitgelegd. Je hoeft er niet uit te gaan. Je kunt er gewoon in blijven. En op het moment dat ik eruit ben, dan wacht je even totdat... Want dan moet er even contact komen in met donderdag. En dan kun je even onder op dat rondje tikken links... Dus dat, dat uh, blauw en groen uh, pijltje, een rondje. En daar moet je dan op klikken. En dan krijg je gelijk, als het goed is, het geluid van donderdag. Dus dan weet je, je kan gewoon in het chat blijven, je hoeft niks te doen, je hoeft er niet uit te gaan. Dus dan zegt Adri, weet je, zo gemonteerd, je hoeft alleen niet maar, gewoon laat alles maar gewoon staan, alleen maar op dat onderste rondje te klikken. Dan moet je, heb je dan geen geluid, kun je het altijd nog anders proberen? Ja, ik zal het doen, ik heb, ik heb het naar iedereen gestuurd. Dit is Ridder Radio.